Van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Mariel Hageman met het NOS Journaal. In de grote steden in Egypte trekken veel mensen zich niets aan van het uitgaansverbod... dat vanmiddag om 3 uur Nederlandse tijd van kracht is geworden... Op het centrale Tagrierplein in het centrum van de hoofdstad Cairo zijn vele tienduizenden mensen op de been. Er staan tanks en panzerwagens, maar de betogers worden daar tot nu toe ongemoeid gelaten. Ook in Alexandrië wordt het uitgaansverbod genegeerd. Het leger had eerder vandaag gewaarschuwd dat mensen die het uitgaansverbod negeerden groot gevaar zouden lopen... Er zijn vandaag wel weer confrontaties geweest tussen betogers en de ordepolitie, onder meer bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarbij zijn volgens Al Jazeera zeker drie doden gevallen. Minister Roosentaal heeft met de Iraanse ambassadeur gesproken over de berichten dat de Nederlands-Iraanse vrouw, Zahra Bahrami, is opgehangen. Dat werd eerder vandaag gemeld door de Iraanse staatsmedia. Een officiële bevestiging dat Bahrami ter dood is gebracht heeft Roosentaal nog niet gekregen. Bagrami werd eind 2009 in Iran gearresteerd tijdens familiebezoek. Ze werd beschuldigd van drugsmokkel en van het lidmaatschap van een gewapende oppositiegroep. Een doodvonnis tegen Bagrami werd begin deze maand uitgesproken. In de Golf van Aden heeft een Nederlands fregat voorkomen dat een tanker werd gekaapt door piraten. Kleine bootjes met Somalische piraten zaten een tanker van een Duitse reder achterna... en beschoten het schip met granaten waarna ze aan boord kwamen... De bemanning verschanste zich en sloeg alarm. Het Nederlandse fregat De Ruiter was op ruim 1000 kilometer afstand het dichtstbijzijnde schip dat hulp kon bieden. De mariniers waren na bijna een etmaal ter plaatse en hebben de bemanning ontzet. De piraten waren toen al vertrokken. Het fregat De Ruiter werkt mee aan een internationale operatie om piraterij voor de kust van Oost-Afrika tegen te gaan. Het weer vanavond en vannacht in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden blijft het helder. Minima tussen min 4 in het noorden en min 8 in Limburg. Morgen in het zuiden zonnig, in het noorden en midden wisselend bewolkt. Dit was het NOS Journaal. BeachNet, het computer- en internetcentrum van Zandvo.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 She you. Leuk, hè? dan hebben we zo'n nieuwe techneut hier. En die uh, gaat daar mee zingen met dit plaatje. Het wordt niks het wordt niks. niks, het wordt niks, het wordt niks, het wordt niks. Leuk voor vanavond. Je hoorde de Outcast. Zie FM voor Zandvoort en de regio. En dit is wel weer het derde en laatste uur van uh, Zandvoort op zaterdag. Goedemiddag. En uh, wat gaan we daar nu allemaal doen nog? Ja, het laatste uur. Nou, we hebben nog een, uh, wat kleine berichtjes uh, uh, regionaal. En dan gaan we gauw over naar internationaal sportnieuws. En dan hebben we transfernieuws vanaf, uh, de, vanaf de Eredivisie. Uh, Formule 1 nieuws. En er zijn diverse dingen aan de gang. We gaan naar golven vanuit Bahrein En uh, we hebben ook nieuws voor de DTM. En die komen dit jaar trouwens al heel vroeg. Nog. Heel vroeg hè. 12 mei of zo. Ja, het? komen ze al naar, uh, naar uh, Zandvoort toe. Dus we hebben uh, ja, naast het nieuwtjes en het internationale sportnieuws natuurlijk ook nog veel muziek. Oké, okay, David, laat maar horen. ZFM. ZFM. Do it all that junk All that junk inside that trunk I'ma get, get, get, get you drunk Get you love drunk off my hump What you gonna do with all that ass All that ass inside the jeans I'ma make, make, make, make you scream Make you scream, make you scream Dat was het met de single van The Black Eyed Peas En My Humps ja. ja, ik maak me geen zorgen om jou Jij weet alles Nee, dat komt allemaal wel goed Vanavond Hopelijk. En ik, en ik heb begrepen dat er inmiddels, oh ja dat had ik al verteld, 14 teams hebben ingeschreven. Maar ja, wie gaat CFM verslaan? Hè? Dat, uh, dat is uh, de, de hoogmoord. Dus hoog we zullen het uh, tegen de nacht weten. Maar ik heb begrepen dat er ook in andere teams CFM'ers zitten. Ja, klopt. Dat zijn van die, uh, je weet wel. Oh ja, die. Ja, ja, ook die. Maar goed, als die dan winnen, is, is ook CFM natuurlijk. Dat is waar. Dat is waar. We winnen gewoon altijd. Dus als er nog elk team een CFM'er zit, nou, dan winnen we sowieso. Maar goed, uh, de, de spanning stijgt hè. Goed, transfernieuws. Ja, het zal u niet zijn ontgaan, uh, luisteraars. Want de transfer van Luis Suarez is op drie na de duurste ooit van een Nederlandse club. Met de overgang van de Uruguayan naar Liverpool is een bedrag van tenminste 25 miljoen gemoeid. En vanmorgen kon je op de Telegraaf kon je stemmen of, uh, of Suarez het ging maken in Liverpool... 60% zei dat gaat hij niet doen, dat gaat hem niet lukken. En 40% zei van ja, dus ik ben erg benieuwd. Maar het record is sinds 2001 in handen van Ruud van Nistelrooy. De PSV' ging voor een bedrag van 30,4 miljoen euro naar Manchester United. Nummer 2 op de lijst is Wesley Sneijder. In 2007 ontving Ajax 27 miljoen euro voor de middenvelden van Real Madrid. Ruim een jaar later werd hetzelfde bedrag voor Klaas-Jan Huntelaar neergelegd. Opnieuw trok Real de knip en weer ging het geld naar Ajax. Voor 25 miljoen verhuisd Louis Soares naar Liverpool opnieuw rinkelt de kassa in Amsterdam. Ook in de zomer van 2003 ontvangt Ajax een miljoenenbedrag. Christian Chivou ging voor 18 miljoen euro naar AS Roma. Die moeten stinkend rijk zijn joh. En Ajax. <laughs> en stinkend last... Ja maar die boekhouding, nee, rode cijfertjes. En als laatste natuurlijk, in 2004 verhuisde Arjen Robben van PSV naar Chelsea. Ook voor een bedrag van 18 miljoen euro. Wat een gelden! Ja, en wat betalen ze voor de aankopen? Dat is dan de vraag natuurlijk. Je kan wel verkopen, maar als je ja. aankoopt ook voor een, een duurde prijs. Maar ze is slordig bij mijn opteld. Heeft Ajax aardig wat geld binnengekregen door die verkoop van die spelers. Dat dacht ik ook, ja. En toch zitten ze in de financiële problemen. Knap, hè? Hoe kan dat nou? Goed. Goed. Zelfs zijn naam is mooi, Luis Suarez. Maar nu dan gezongen door Henk Westbroek. Als je ooit verdwijnt Laat mij dan weer vinden Zolang ik jou Bij me Heb ik De volmaakte liefde. Drink ik Uit een pure waterbom En slaap Van ZFM. op de zaterdagmiddag bij CFM. David die kan het zo overnemen van mij. Helemaal ja, geen probleem. En hij vult natuurlijk ook... Hij, die muziek die hij draait is weer echt... Na, na de tachtige jaren. Na de jaren... Dat maakt het voor mij juist weer wat moeilijker. Ja, ja ik heb het zweet over <laughs> mevrouw. David zit wel wat meer naar de, deze tijd de muziek te draaien. Zullen dus we maar snel over golf gaan hebben, Albert-Jan? maar we ja, ja, ja kan, lijkt Ja, lijkt me een beter plan. Goed, en uh, als we het toch over golf hebben, dan gaan we naar Bahrein. Want uh, Maarten Lafeber heeft de tweede ronde van het Volvo Golf Championship, het invitatietoernooi in Bahrein voor golvers die tenminste één titel hebben veroverd op de European Tour, voltooid in 69 slagen. Wat neerkomt op een min 3. De Nederlander die begonnen was met de 68 zakte daardoor iets in het klassement naar een gedeelde 18e plaats. Lafeber presteerde gisteren zeer constant, hij verspeelde nergens een slag en noteerde drie birdies. Landgenoot Robert-Jan Derksen staat er minder goed voor. Hij liet een rondje van 70 slagen noteren... wat gevolgd werd door een rondje van 71. Met een totaal van 141 slagen, 3, vindt hij zijn naam terug op de 50 e plaats. En vandaag is het de zogenaamde Moving Day. Dat is dus de derde dag van het toernooi. Dus wellicht dat er in de stand... het een en het, het ander gewijzigd CQ aangepast is... En voor de oudere golvers onder ons, Rolf Muns, ja, ja, Rolf Muns, ook een Nederlandse golfer... zal na een jaar kwakkelen met een rugbeslure... Brug, bris, sure, zal zijn rentree maken in de Quartar Masters. De 41-jarige golfer heeft een kaart voor de Challenge Tour... maar mag als oud-winnaar in, in 2000... toch in dit toernooi uitkomen op de European Tour. Na mijn laatste behandeling op 7 januari is mijn rug erg verbeterd. Ik kan niet wachten om weer te beginnen, aldus Muns, die vorig jaar veel tijd... Veel van zijn tijd vulde als golfcommentator van Sport 1. De Nederlander is al afgereisd naar Doha om zich voor te bereiden op het toernooi dat van 3 tot en met 6 februari gespeeld gaat worden. En van het golfnieuws gaan we weer door met de muziek bij CFM. Be nothing, nothing, nothing about a woman or a girl. Mm -hmm. You see, man made the car to take us over the road. Man made the train. care the heavy loads Man made the lights the take us out of the dark And man made the boat of the water Like my Bible said Noah made the ark I'm torn.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 for sounds get away from the bar Dat was Jacqueline Govaart. Je kent wel uit de Bed Cresship. Helaas gestopt in de Bed Cresship. Maar als soliste maakt ze mooie platen. Je hoorde hem met okay, uh, Overrated. Oké, ja. Overrated. Goed, goed. wat gaan we doen? Uh, terug naar Autosport. En dan hebben we het over de DTM. Want onze Nederlandse autocoureur Robert Doornbos is serieus in onderhandeling met Mercedes-Benz voor een stoeltje in de DTM. De aansprekende merkenstrijd tussen Audi en Mercedes. Doornbos was na zijn IndyCar-avontuur in 2008... nu en dan actief in de Super League-formule... voor de Braziliaanse voetbalclub Corinthians. Ik hoop dat hij in de, in de DTM komt. Lijkt me leuk. Dan hebben we like weer een Nederlander in de DTM. Maar er gaat ook iemand weg bij de DTM. En ja hoor, Paul Di Resta is komende seizoen... de tweede coureur van Force India in de Formule 1. Dat maakte de renstal woensdag bekend in Glasgow. De Brit neemt de plaats in van Italiaan Viaggio Luigi... Het eerste stoeltje blijft bezet door de Duitse Andreas Sutil. Zijn landgenoot Nico Hulkeberg, vorig seizoen nog rijdend voor Williams, is de eerste reserve- en testrijder. Die Resta is de derde Brit die komend seizoen in de Formule 1 aan de start verschijnt. Lewis Hamilton en Jason Button zijn de andere twee. Rijden in de Formule 1. Dat is heel, al heel lang een wens van mij. Al dus die resta. Ik heb hier heel hard voor gewerkt. Nou, hij heeft in de DTM trouwens ook erg goede prestaties geleverd. En uh, daarom wellicht dat hij nou beloond wordt. En mag hij, dat hij volgend jaar in de Formule 1 mag starten. En ik hoop dat Doornbos inderdaad doorzet bij Mercedes-Benz. En dan hebben we weer een Nederlander in de DTM. Hartstikke goed. het komt En zuster, als komt het daar, vind het lood. Zien wij, in een nacht daar. Ik kan mij omdat jou, mijn ziel ziet bij voet. Begin op een naam. Want de liefde gaat voet. Dat mij niets Maar voel me vrij. Manchester, als komt het daar, vindt het leuk, zie. Get it by the end of the, the night In that airplane from the night sky Like shooting stars I can't really use a wish, wish right, right now Wish right, right now. now Wish right, right now, now.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 We can make some wishes out of airplanes. Can we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars? I can really use a wish right now. Wish right now. Wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars? I can really use a wish right now. Wish right now, wish right now. Ja, en als zo'n plaat nou vanavond last zou komen, zou ik best wel een beetje moeite mee hebben. Maar gelukkig hebben we dan uh, David Staats uh, ook nog. David? Ja? David, weet jij welke plaat dit, uh, ja, dit is Ja, je hoorde B.O.B. met Airplanes. Airplanes, uit welk jaar komt die? Die komt uh, uit 2010. Uit uh, 2010, nou Kijk. leuk. Helemaal goed. Het was, was leuk dat jij niet, uh, geen muziek uitzoekt. Maar hij. Hey, want ik bedoel, Caro Esmeralda, die heb ik er vandaag nog niet voorbij zien komen. Nee, Emeralds bedoel ik. Of Emeralds, je? weet nee. ik veel. Oh, die, ja. hij heeft het ook een poliep op de keel, dus die moet een week stil zijn. Nou, een paar weken hoor. Oh, dat dat komt, duurt wel eventjes. Dat komt goed uit. Goed, twee Formule 1 berichtjes. Allereerst, Sebastian Vettel en Mark Webber onthullen aanstaande dinsdag de nieuwe Red Bull RB7. De presentatie van de nieuwe race vindt vlak voor de eerste test op het circuit van Valencia plaats. Vettel moet met de RB7 proberen zijn wereldtitel in de Formule 1 te verdedigen. Scudera, Toro Rosso en Mercedes tonen op dezelfde dag voor het eerst hun nieuwe bolides. En Formule 1-baas Williams overweegt een gang naar de beurs. Dat heeft manager Adam Parr gezegd. Met de verkoop van aandelen wil Williams in de toekomst voor de lange termijn veiligstellen... Par liet weten dat teambaas en stichter Frank Williams wel een meerderheidsbelang zal hebben en dat ook medeoprichter Patrick Het een substantieel aandelenpakket zal bezitten als de plannen doorgaan. Wordt vervolgd! knows this is how the story goes she knows she's got everything that a woman needs to get a man Hoppa. En volgens Hoppa. mij was dat uh, de originele versie van uh, Frankie Valli en de Four Seasons in een nieuw jasje gezet door Madcom. Begging. Volgens mij heb je vanavond een of andere quiz. Ben <laughs> <laughs> lekker op de jonge, jongen, Gaat helemaal goed komen. Goed, nou hadden we veel Formule 1 nieuws en dan zal u zich afvragen waar, waar blijft Ferrari. Nou, Ferrari is er ook hoor, want de nieuwe Ferrari F-150 moet er vanaf de eerste race in het volgende Formule 1 seizoen staan. Dat zei teambaas Stefano Domicelli vrijdag bij de presentatie van de nieuwe wagen. Alle details moeten kloppen. Afgelopen seizoen kennen we een slechte start, maar een goed einde. We willen dit seizoen beginnen waar we vorig jaar zijn geëindigd. De Italiaanse raceteam belooft coureur Fernando Alonso dat hij met deze wagen de titel kan pakken. We hechten veel waarde aan betrouwbaarheid. De basis is goed, zei de directeur, terwijl de doeken van gloednieuwe auto gingen. We zijn gemotiveerd en we willen steeds beter worden. De F-150 heeft een grote neus, grotere neus dan zijn voorganger. De Italiaanse vlag is groot afgebeeld op de achtervleugel. Als eerbetoon aan de eenwording van Italië 150 jaar geleden in 1861. Aanstaande dinsdag begint Ferrari ook op het circuit van uh, Valencia op de nieuwe Formule 1 banden van Pirelli met de eerste officiële testsessies. Tweevoudig wereldkampioen Alonso moet de titel moest de titel vorig jaar in de laatste race aan de Duitse Sebastian Vettel laten. De nieuwe F1-jaargang begint op 13 mei maart in Bahrein. We gaan dus nog familie, uit... Ferrari okay. is er ook uh, klaar voor. We gaan nog twee platen draaien in uh, Sovend op zaterdag en dan plaatsmaken voor Entertainment for You. Hey, you. Don't watch that. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The naziest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, buster, you better start to move your feet to the rockin'est rock-steady beat of madness. One step beyond... Als je dan de muziek van hoor ik meteen alweer aan vanavond, aan een raadje plaatje in uh, Café 4. Zal er deze... eentje van uh, Madness langskomen? Die er vast tussen. Dat is de grote vraag. One Step Beyond bijvoorbeeld. Het zou zomaar kunnen gebeuren. En uh, ja, hoe kijk even een, klok, een, een blik op de klok. Hoe laat leven we? Uh, vijf minuten voor. Dus, Oké, okay. ja, dat komt helemaal goed. Zo dadelijk uh, de heren van Entertainment for You met uh, uiteraard weer heel veel leuke uh, items. Ga je nog iets uh, speciaals doen, uh, Rudy? Um, ik kom even bij de microfoon. Um, nou ja, we hebben natuurlijk de muziek uit de provincie. Ja. Met deze week de provincie Gelderland. En uh, ja, wie het is hoor je natuurlijk straks. Maar het is een hele bekende. Oké. Okay. Die hier in de buurt heeft gewoond. Oh. Uh, dus uh, dat komt goed. Goed, dus luisteraars ook na vijf uur blijven luisteren naar de programma's van ZFM. Heeft hij ook een discotheek gehad hier? Soms, toevallig? Ja, ja hè? Ja, ja, ja. Club oh. Chateau soms? Ja, ja. ja Oké. Okay. Nou, het begint bij mij al een beetje te dagen. Bij jij nog niet? Nee, bij mij niet hoor. Echt niet? Nee, ik kom op. Nou, nee. Oké. Okay. Nou, we gaan ons opmaken voor uh, Raadje Plaatje met heel veel CFM'ers die meedoen. Ja, klopt. En natuurlijk ook een uh, heus echt CFM-team. Ja. We staan uit uh, Nieke, uh, Rudy Nicola, uh, Maurice ja. Mulder, uh, Richard Buitenhek. En, uh, en uh, make Rob Harms, hè, ja, ja. precies. als captain. Nee, okay. nee, nee dat is Maurice. Oh, Maurice is Captain. Ja. Ja, okay. Nou, David, hoe, en, hoe heb je het gevonden aan het schuiven? Ja, nee, ik vond het, uh, ik vond het ontzettend leuk. Het spannend wel. Je hebt het helemaal leuk. goed gedaan hoor. Applausje, een applausje jongens, applausje. Binnenkort uh, ben je te horen met een uh, kinderprogramma, David. Ja, dat uh, gaat van 5 uh, van tot 6 op de woensdag. Van 5 tot 6, 6 op de op woensdag. woensdag. Een nieuw programma bij CIEWEN. En hoe heet dat? Het gaat Sea Power eten. Sea Power. Oké, okay, hartstikke leuk. Nou, luisteraars: Rob, David, hartstikke bedankt. Ja, graag daar. Jij ook bedankt. Ja, graag gedaan. St Sterkte vanavond. Slaap ze voor zo meteen. En uh, David, ook tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei! Some When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. Ain't Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.